11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De PVV wil bij het overleg over extra bezuinigingen... ook praten over andere niet-financiële maatregelen. Dat heeft PVV-fractieleider Wilders gezegd... bij het begin van de onderhandeling op het Katshuis in Den Haag. We snappen dat om dit een succes te laten zijn... dat we pijn zullen moeten leiden. Dat alle drie de partijen dat ook Nederland pijn zal moeten leiden. En dat lukt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 onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zullen de komende tijd niet zeggen over het overleg. Premier Rutte kondigde een totale media aan rond de bespreking over de bezuinigingen. Hij zei dat vlak voordat de onderhandelaars aan hun eerste overleg begonnen. Volgens cijfers van het Centraal Planbureau moeten voor zeker 9 miljard euro worden bezuinigd... om volgend jaar te voldoen aan de Europese afspraak... dat het begrotingstekort niet hoger is dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Ruim 100 organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking... roepen de onderhandelaars op niet te bezuinigen op hulp aan ontwikkelingslanden. Er is al 1 miljard op bezuinigd. En het zou zeer onrechtvaardig zijn om mensen in extreme armoede... opnieuw voor de crisis te laten opdraaien, zegt initiatiefnemer Koonstam. Meer dan een miljard mensen leven in extreme armoede. Die kunnen zichzelf niet uit die armoede trekken zonder een steuntje in de rug van ons. En we hebben ook nog honderden miljoenen anderen die zonder die basisrechten... waar de PVV ook zo voor strijdt, in hun eigen land leven.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 Door een fout van KPN zijn twee dagen lang inkomende e-mails van de gemeente Amsterdam verdwenen. KPN bevestigt een bericht daarover van technologie-site Webwereld. Een medewerker van het telecombedrijf had de mailserver van de gemeente verkeerd ingesteld, waardoor inkomende e-mails werden geblokkeerd. Dat gebeurde in januari. De gemeente Amsterdam heeft door de fout twee dagen lang geen e-mails kunnen ontvangen. De afzenders kregen geen melding dat hun bericht niet was aangekomen. En nu blijkt dat de e-mails verdwenen zijn. Of mensen daardoor schade hebben opgelopen is nog niet duidelijk. De Syrische regering blijft proberen om het internet te censureren. WhatsApp, een sms-dienst waarmee je gratis berichtjes kunt versturen... is door de Syrische overheid geblokkeerd. WhatsApp meldt dat zelf op zijn website. De Syrische regering probeert al maanden te voorkomen... dat opstandelingen via sociale media of het internet... berichten de wereld in sturen. Het weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen. In het van toezon en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen veel zon en een graad of 9.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 vogels zorgen vaak voor problemen rond vliegvelden... tot aan het neerstorten van vliegtuigen toe. Welke vogels bedreigen de luchtvaart het meest? Dat weten ze bij Naturalis. Maar ook of je aan kevers kunt zien hoe lang een lijk al dood is, bijvoorbeeld. René Dekker en Ate Cohen van Naturalis zometeen over deze... en andere spannende CSI-vragen. Sinds het vizier van de regering op bezuinigen staat... wil het kabinet een toets. Geen of een lagere uitkering... als er al een inkomen achter dezelfde voordeur is... Ook het inkomen van een inwonend kind telt daarbij mee. Dus mama kan de uitkering kwijtraken omdat dochterlief werkt. We bezoeken zo'n gezin. Nog meer bezuinigingen die in het passend onderwijs. Die treffen alle kinderen, stelt moeder en leerkracht Marie Hultsoff. Want geld en menskracht voor speciale begeleiding verdwijnen. En daarover gaat het Joop-debat. En wilt u mij volgen op de voet? Surf naar degids.fm Ik eh, krijg een dienstmededeling die ik niet helemaal binnenkrijg. Uh, wij gaan het hebben over de WW-kast, die is leeg. Ik hoop dat ik hem nu snap. Drie jaar geleden zat er nog 9 miljard in. Nu een tekort van 1,9 miljard. Dat zijn cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Hoe kan dit? Waar is het geld dan opgegaan? En wat zijn de gevolgen voor de golf van werklozen die er volgens het Centraal Planbureau nog aankomt? Aan de telefoon Ton Wildhagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Wildhagen, goedemorgen. goedemorgen. In drie jaar tijd van 9 miljard in de plus naar 1,9 miljard in de min. Hoe kan dat? Ja, dat is een, een snelle ontwikkeling. Hoe het precies kan, dat kan ik ook niet beoordelen. Uh, we hebben een toename van de WW, die zit nu ongeveer werkloosheid zit op uh, 6 procent. Dus er wordt meer beroep op gedaan, maar de omkeer van we hebben geld genoeg naar zo'n uh, zo groot uh, minsaldo, ja dat is wel een hele bijzondere ontwikkeling. Je hebt ook geen idee waar het geld gebleven is dus? Dat niet. Ik weet wel dat we in 2010, dat uh, destijds heeft uh, Roos van Meij van de PvdA nog gezegd, uh, wordt het geen tijd om die premie weer in te voeren die op nul gesteld is in 2009. De want, premie uh, voor werknemers? Voor werknemers, want die is op nul uh, gezet in het kader van het najaarsoverleg in 2008. Is die in 2009 op nul gezet. En in 2010 heeft uh, Roos van Meij gezegd, van, nou die moeten we eens kijken of dat wel goed gaat. En wanneer. Minister Kamp, wilt u eens kijken hoe de situatie is van de WW-fondsen? Dus ook in dat licht begrijp ik eigenlijk niet waarom we nu achter staan met uh, min 1,9 miljard. Natuurlijk heeft het kabinet en vooral de PVV gezegd, we moeten de rust bewaren op, het, op de arbeidsmarkt. En de bezuinigingen uh, die gingen toen niet door. Nee. En dat, dat was dus kennelijk geen goede keuze. Nou kijk, we hebben in 2010 is wel door ambtelijke werkgroepen naar mogelijke bezuinigingen gekeken. En toen is ook de WW uh, in beeld gekomen. Met allerlei voorstellen. Uh, die hebben inderdaad hebben het niet gehaald in kader van het uh, coalitieakkoord of gedoogakkoord. Uh, als je kijkt naar wat de omvang was, dus het maximale resultaat wat de ambtenaren voorzagen met vrij drastische ingrepen, ingrepen terug naar 1 jaar WW in plaats van 38 maanden, dan zou je daarmee 2,2 miljard ongeveer kunnen besparen. Maar dat is nu bijna het bedrag dat we in de minst staan. Ja, dan hebben we het UWV gebeld om de cijfers te checken. In december 2010 zat er nog 1,6 miljard in de pot. In één jaar tijd is er dus 3,5 miljard uitgegeven aan WW-uitkeringen. Of wordt er meer betaald dan alleen de WW? Ja, uh, ik uh, kan daar geen uh, uitspraak over doen. Uh, de de WW-cijfers, de voorzichtige oploop daarvan... Die zouden in mijn visie niet kunnen uh, verklaren dat we dus zo'n grote sprong hebben gemaakt. Uh, het punt is natuurlijk wel, de overheid moet hier bijpassen. Dus uiteindelijk hebben mensen recht op, de op een WW-uitkering en moet de overheid die fondsen aanvullen. Dus het kan ook niet zo zijn, uh, analoog aan wat bij pensioen nu gebeurt, dat men zegt van ja, u uh, hebt wel recht, maar het geld is op. Hè? Dus in dat opzicht heeft de overheid überhaupt een probleem op dit moment. Maar ik begrijp dus uit uw woorden dat het voor u ook een uh, verrassing is, dit cijfer. Ja, zeker die, die enorme omslag tot, uh, die, die eigenlijk is ontstaan vanuit het algemeen gedeelde inzicht. Die fondsen zijn goed gevuld en we willen loonmatiging doen. Dat was de deal ook in 2008. Nou, we moeten een aantal zaken doen. Het wordt crisis. We zetten die premie op nul en dat is ook weer goed voor de werknemers. En daarmee moeten we eigenlijk uh, het de komende jaren redden. Nou, in dat scenario lijkt dus helemaal foutief te zijn ingeschat. Als het dus zo hard gaat, en er komen nog meer werkloos bij... want dat zegt het Centraal Planbureau ook voor de komende tijd. Hè. Dan hebben we in één jaar 3,5 miljard uitgegeven. Nou, dan moet de overheid nog veel meer gaan bezuinigen... dan nu op het programma staat. Ja, maar dat, dat, dat is zomaar wat ik al zei, met de, de meest uh, drastische bezuinigingen die in 2010 overwogen zijn, dus niet, niet zozeer politiek, dus werden opgepikt. Ja, zouden we zo. 2, ja, maar ik 2, 2 bedoel 2 niet miljard... alleen over de WW natuurlijk, hè? want het tekort dat tikt aan. Nee, dat tekort tikt aan, maar met die WW kan je ook niet uh, 16 miljard bezuinigen. En de omvang hebben we destijds al ingeschat op 2,2, maar dat is dus eigenlijk alleen maar voldoende om het huidige tekort, als dat allemaal klopt, om dat af te dekken. Ja, Uw oplossing is dus die werknemerspremie weer invoeren. Nou ja, daar is terecht al in 2010, uh, zijn daar zorgen over gesproken. En ik begrijp dus ook niet waarom uh, daar met die zorgen niks gedaan heeft, ge gebeurd is. Tenzij natuurlijk uh, de overheid en het ministerie zeggen van nou we hebben daar een heel andere systematiek en een heel andere oplossing, dat geld komt van, van elders. Maar ja, dat is toch aan UWV en politiek uh, en de overheid om uit te leggen hoe het dan verder moet met die WW, want dat de werkloosheid zal oplopen. Ja, dat staat vast ko het komend jaar in ieder geval. En een andere oplossing zou kunnen zijn om er ook uh, de premies voor de werkgevers dan verder omhoog te doen. Nou ja, dat zijn dus keuzes. Hè. Dus dat zijn keuzes hmm. die je überhaupt moet maken in het kader van de bezuiniging. Want uh, de komende weken zal mogelijk ook de WW toch op het uh, tafeltje in het kathuis liggen. Hangt een beetje af natuurlijk van de van de gedoogpartner Dus dat zijn allemaal varianten, premies, uh, uitkeringsniveau, uh, de duur van de WW... Uh, mensen zelf een stuk laten sparen voor de WW. Allerlei varianten die we dus in dat ambtelijke rapport al hebben gezien. maar die liggen eigenlijk gewoon op de plank tot nu toe. Feit dus hoe dan ook dat nieuwe werklozen recht hebben op WW. dus dat de overheid in tussentijd geld moet bijstorten. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan hoor. Voor deze klare taal, Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. De Gids. Onze serie Werkplein 010 gaat over de strijd tegen werkloosheid in Rotterdam. Een werkplein, u weet het inmiddels, is zo'n beetje de opvolger van het vroegere arbeidsbureau. Een verslaggever Katinka Beer maakt die serie. Waar gaat het deze week over, Katinka? Over de huishoudtoets. Uh, de bijstandswet is uh, veranderd. En een van de veranderingen is dat mensen binnen een gezin... die op hetzelfde adres wonen, één gezamenlijke uitkering krijgen... Als er mensen zijn binnen dat gezin die werken... dan wordt dat bedrag van de uitkering afgetrokken. Zaterdag in het journaal het nieuws dat 1 op de 5 mensen in de bijstand... de gevolgen van die wet zullen voelen, met name door die huishoudtoets. Uh, wethouders van de grote steden maken zich zorgen. Want het betekent, je zei het al bijvoorbeeld... dat ouders hun uitkering verliezen omdat hun kinderen werken. Dit was wat uh, staatssecretaris de Krom daar zaterdag over zei. Ik ben echt een voorstander van deze maatregel... omdat ik vind dat als mensen kunnen werken... En die kansen die zijn, dat ze die ook echt moeten grijpen. Dus ik vind in een gezin waar een stapeling van uitkeringen achter de voordeur is... dat vind ik echt ongewenst. En daarom hebben we deze maatregel ook ingevoerd. Jouw serie gaat dus over Rotterdam. Hoeveel mensen hebben daar het probleem of krijgen dat probleem daar? Nou, dat wordt nu bekeken. 7.000 mensen hebben een brief gekregen... Kregen, maar ambtenaren zijn nu aan het uitzoeken... voor hoeveel mensen het daadwerkelijk zal gelden. Bij mensen die nu in de bijstand komen gaat het overigens meteen in. Bij mensen die al in de bijstand zitten vanaf 1 juli. De schatting is dat uiteindelijk duizend gezinnen in Rotterdam... de gevolgen zullen voelen. En Je hebt er een reportage over gemaakt. Waar ben je geweest? Om te beginnen bij een van die gezinnen die vanaf 1 juli ermee te maken krijgen. Marja Hurkmans, die in haar eentje haar vijf zoons opvoedt. Twee uitkeringen zijn er in het gezin. Marja uh, is een jaar werkloos sinds ze een burn-out kreeg. En haar zoon van 19 heeft een bajong uitkering vanwege zijn autisme. Alle vijf de jongens wonen thuis. De oudste is 24, de jongste is 5. <tie> Vienno en Mayro van 5 en 8 zijn op de wie aan het spelen. Doei, joh. maar lekker daar. De grote zwarte hond Massel moet op zijn matje. Ja, daar houdt ze niet zo van. Hè? Hij wil er altijd bij zijn. Toch, mazzel? Ik heb gewonnen. Heb jij gewonnen? De andere jongens zijn er niet. Marja kookt bami met kip voor de oudste, Winston... die verderop aan het werk is als personal trainer in een sportschool. En die ga ik straks even het eten brengen. Dat vinden ze ook wel prettig als ze op het werk ook nog eten hebben. En als het in de buurt is, is het wel fijn om het langs te brengen. Nou, het dreigt voor u vanaf 1 juli... Die huishoudtoets. Wat gaat het voor u betekenen? Nou, uh, dat gaat voor mij betekenen... Ja, dat mijn inkomsten van de uitkering uh, waarschijnlijk helemaal komen te vervallen. Omdat ik twee kinderen heb die uh, een inkomen hebben. En dat wil dus zeggen dat hun dus echt voor iedereen en alles moeten zorgen hier in dit huis. En waarvan de grootste kosten waarschijnlijk ja, toch bij mijn zoon van 22 komen. Omdat die op het moment... Ja, de meeste inkomsten heeft. Maar als hij alles moet gaan betalen. Ja, dan wordt het voor hem ook moeilijk om. Uh, überhaupt nog rond te komen. Want het is gewoon te weinig. Dus uh, ja, we zijn toch gewoon aan het kijken. wat we daar uh, aan kunnen doen. Alleen. Ja, wat ja. dan? Waar denkt u dan aan? Nou, ik zit sowieso te denken. om te kijken of ik zelf. Uh, ja, in ieder geval om te proberen. of ik een paar uurtjes kan werken. of ik dat aan zou kunnen. Dat is precies de bedoeling van deze regeling. Dat is sowieso wel de bedoeling. En als ik zou kunnen werken, ja, dan ga ik natuurlijk ook gewoon liever werken. Maar in mijn geval, ja, dan moet mijn gezondheid dat natuurlijk ook wel toelaten. om inderdaad genoeg uren te draaien. om ja, mijn kinderen daarvan te ontlasten. En ik ben bang dat er dat momenteel nog helemaal niet in zit. Ja, en dat ze een steentje bijdragen, vind ik gewoon heel normaal. Ja, en dat gebeurt nu ook natuurlijk, want anders uh, zou mijn mama's inkomen ook niet uh, ver komen. Maar ja, het, het, het bizarre vind ik eigenlijk nog wel ja, dat mijn kinderen niet alleen voor mij moeten gaan zorgen, maar ook voor hun twee kleinere broertjes. Ik bel met Kevin, de zoon van 22, die het meest verdient. Hij is marinier en ik bel hem op de kazerne in Doren. Kevin is ook niet blij met de huishoudtoets. Nou, ik vind het eigenlijk schandalig. Dan kunnen gewoon jongeren zoals mij niet op hunzelf uh, meer gaan wonen. Omdat ze mensen gewoon niet uh, de kans geven om te sparen. Omdat ze gewoon alle kosten moeten gaan betalen. Zijn moeder kan er niks aan doen, zegt Kevin. Die mag van de dokter uh, niet aan het werk. Dus ze moeten gewoon, ik denk dat ze die, die regeling moeten veranderen... en dan ook naar situaties moeten kijken. Maar als het niet anders kan, zal Kevin betalen. Want hij wil zijn moeder en zijn broers niet laten zitten? Nee, natuurlijk niet. Ja, Kevin kan dus niet sparen en daardoor het huis niet uit. Maar er zijn ook jongeren die juist het huis uitgaan... om hun ouders niet te hoeven onderhouden. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zoon van Ada van der Moren. Zij is 57 en al 22 jaar zonder werk. Ze heeft lichamelijke klachten en andere problemen... en daardoor geen sollicitatieplicht. Maar dat haar zoon alles zou moeten betalen, daar moet ze niet aan denken... Ik ontmoette haar op het stadhuis van Rotterdam. in de SP-fractiekamer. waar ze een gesprek had met Josine Streurman van de SP. Mijn zoon die verdient meer als mijn uitkering. Ja. Dus mijn zoon die moet mij gaan onderhouden. Moet gaan onderhouden ja. Ja. Hij zegt, maar voordat het zover is. ben ik hier weg, hoe dan ook. We hebben nu wel een beetje ruzie over onze situatie. Elke avond begin je er maar over maken, wordt er doodziek van. Dat is ook zo. Ik begin daar ook elke keer over. Wat moeten we? Nu bent u hier vandaag bij de SP. Wat, wat wil u van Josine Struurman? Wat, wat denkt u dat zij uh, kan doen voor u? Misschien toch nog een beetje wat helpen in deze situatie. En? Nou, echt uh, meer dan praktische hulp. Uh, in de zin van, uh, ik heb bijvoorbeeld geregeld... dat zij een gesprek kon hebben met de wethouder die hierover gaat. Die heeft ze aan de telefoon gehad. Marco Florijn is dat? Ja, Marco Florijn. En die... Hoe was dat gesprek? Het was een uh, goed gesprek. Hij zou nog proberen zijn best te doen. Ook met uh, grote gemeentes, Utrecht, Amsterdam, uh, Den Haag, Rotterdam... nog uh, in gesprek te gaan. En uh, hoop ik dan op dat er iets zal uitkomen. Maar wat ik nou heel graag wil is, en dat is vaak moeilijk genoeg... dat mensen die uh, nu in de problemen komen door iets wat gewoon van bovenaf... door mensen die er niet goed over nadenken wordt opgelegd... dat die een beetje in de openbaarheid treden. En dat dus mensen die uh, in de driver's seat zitten... de mensen die mogen beslissen... dat die nou eens een keertje erachter komen wat er aan de hand is. Want we worden hier behoorlijk plat over gebeld natuurlijk. Want mensen schrikken zich allemaal rot van die brief. Ja, en die brief, dat is dus de brief waarin die huishoudtoets wordt aangekondigd. Josien Streurman van de SP in Rotterdam was dat. En mevrouw van der Moeren heeft dus ook gesproken met de wethouder Marco Florijn. En ik heb hem ook gesproken en hij is niet blij met de huishoudtoets. Ik vind het principieel vooral verkeerd dat een, een uitkering niet meer individueel bepaald wordt. Je moet in Nederland, vind ik, als individu rond kunnen komen... En de basisidee van een, een uitkering is dat, uh, dat dat ook getoetst wordt. Uh, en dat betekent dat je dus uh, er niet vanuit kan gaan dat elk kind de ouders uh, moet kunnen betalen. Maar vooral bijvoorbeeld alleenstaande jonge moeders die nog thuis wonen en die nu nog een beetje steun van het thuis hadden, maar die hierdoor gaan verhuizen, dat, dat is mijn, mijn allergrootste zorg. En is hij nu in overleg met de wethouders van andere grote steden? Ja, dat zei hij ook tegen mevrouw Van der Mooren, En uh, daar heb ik hem ook naar gevraagd. Ja, op dit moment ben ik in, in gesprek ook met, met collega-wethouders... om te kijken van welke uh, oplossingen uh, hanteren zij. Uh, zodat we met elkaar ook heel snel kennis kunnen uitwisselen. Maar ook om uh, goed in kaart te brengen wat de echte effecten zijn. Zodat we ook uh, wat, wat beter nog het gesprek... Uh, een keer aankunnen met ook het ministerie. De wethouders die gaan dus lobbyen. Ze kunnen eigenlijk niks anders. Hè? Ze moeten de wet uitvoeren natuurlijk. Ja, ze waren wel met een alternatief plan gekomen eind vorig jaar... maar dat heeft het niet gehaald. En als ze Den Haag niet kunnen overtuigen... is het enige wat ingezet kan worden, de bijzondere bijstand. Dus armoedebestrijding. Uh, en Florijn zegt ook dat ze in Rotterdam gaan kijken of die juist voor deze gezinnen meer ingezet moet worden. En nogmaals, moet Florijn als PvdA-wethouder... tegen Heug en Meug dat beleid uit Den Haag uitvoeren... als het gaat om de bijstand? Ja, maar het is niet zo dat het al het beleid wat hij moet doen... of wat die bijstand uh, betreft, uh, wat hem betreft tegen Heug en Meug... is waar. is ook trots op zijn beleid. Ik ben uh, heel erg uh, trots op dat we goede oplossingen vinden... voor de mensen die echt heel ver van de arbeidsmarkt afstaan. Dus dat ook. Zou... ...in de zorg eh, vrijwilligerswerk kunnen doen. En dat, dat levert ook echt heel veel op op dit moment. En ik ben heel erg trots op dat we al aardig wat mensen ook aan het werk geholpen hebben. Niet alleen in de haven en eh, in de groen, maar ook gewoon in de horeca en in de transport. Dus we zijn steeds beter in staat om mensen ook echt aan een baan te koppelen. En het beleid is een stuk strenger geworden. Florijn heeft het trouwens liever over duidelijker. Als mensen niet meewerken, we hebben het er al vaker over gehad in deze serie... Nee. worden ze gekort op hun uitkering of krijgen ze in principe tijdelijk helemaal geen uitkering? Ik vind het heel erg belangrijk dat als er werk is... en je zit in de bijstand en je kan werken, dat je het dan ook doet. Dus daar moeten we als overheid ook gewoon heel helder in zijn. Ja, als je gewoon kan werken, maar je doet het niet... Dan nou, hoort hij wat mij betreft eigenlijk ook geen uitkering tegenover te staan. Volgende week de laatste aflevering van deze serie. En voor foto's en filmpjes surf u naar de site. De gids.fm. Domesties maculitis. High beetles. Nature's cleaning crew. Depending on the weather conditions, they usually set up shop 5 to 11 days post-mortem. So those guys should help narrow down the time of death. Bugs don't lie. Insecten liegen niet. Al dus forensisch rechercheur Nick in de misdaadserie CSI. Aan de hand van een klein kevertje, dat uh, kan dan precies worden achterhaald... hoe lang een lijk er al ligt... Een fantastische verhaallijn voor een tv-serie natuurlijk... maar ook realiteit voor het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis. Regelmatig wordt de hulp van experts daar ingeroepen. En vaak gaat het ook wel wat verder dan dat ene kleine kevertje. Soms wordt onderzoek gedaan naar een muis in een pak cornflakes... of naar de herkomst van die mooie edelsteen van oma. Waarom is het nou zo belangrijk om te weten waar het allemaal vandaan komt? Daarover ga ik praten met Ate Cohen en René Dekker van dat expertcentrum van Naturalis. We zitten bijna in de studio in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Dekker, u bent directeur collectie daar. Kijkt u wel eens een CSI? Jazeker. Is Vervliegt dat geloofwaardig? Het is wat mooier voorgesteld. Ik zou graag de faciliteit in Leiden willen hebben, maar... Um... U, u, ja, wil, dat... u wilt geld hebben, zo te horen. U wil uitbreiden. <laughs> nee, nee, absoluut <laughs> niet, absoluut niet. Wij doen het wat uh, meer achter de schermen. Mevrouw Cohen, hoe vaak wordt er een beroep gedaan op dat expertcentrum van u? Nou, als we de zaken meenemen van ja, zeg maar de verschillende expertise's... Dan komen op zo'n 400 tot 500 uh, zakelijke vragen per jaar die beantwoord moeten worden. En wat voor zaken zijn dat dan? Nou, we hebben in Naturalis onder andere het Nederlands Edelsteenlaboratorium. Dat bestaat al heel lang. Uh, daar is uh, expertise op het gebied van uh, insectenkunde of forensische entomologie in uh, ladingen en. Hoe is het voorbeeld met die edelstenen? Nou, we hadden bijvoorbeeld een vraag van iemand die uh, heel lang geleden op een veiling een mooie ring had gekocht met een uh, bijzondere steen, een Alexandriet. Ja, en toch eigenlijk na heel veel jaar wel eens wilde weten: is dat nou echt wat ik hier heb? En ja. dat bleek dus niet het geval te zijn. Dus, en dat en vindt u dan onderzoeken? Dan? Aan de hand waarvan onderzoekt u dat dan? Nou, de expertise heb ik zelf natuurlijk niet. Maar uh, we hebben een hele goede edelsteenkundige en mineraloog in het museum. En die uh, vervaardigde rapporten, identificatierapporten van stenen. En uh, ja, die, die voldoen aan een aantal uh, door hen, uh, ja, zeg maar, die wereld vastgestelde normen. En uh, daarmee is dat dan uh, vastgesteld en, en wordt er een rapport geschreven. U had het ook over insecten, noem daar eens een ja. voorbeeld van. Uh, nou, dat, dat, uh, dat, dat zijn verschillende dingen. Dus ik, uh, we hebben insecten, we hebben een forensisch entomoloog voor uh, en uh, dus uh, voor de politie en het OM. Dat is iemand die kan aan de hand van, van de vondst van poppen en kokonnen, van insecten, onder andere uh, kevers, maar vooral vliegen en bromvliegen. Kan hij uh, ja, bepalen wat het uh, met een heel moeilijk woord postmortaal interval uh, is? Hoe lang het geduurd heeft uh, sinds de moord? Dan wel de dood? Ja, van, precies. Van het aardig ongelijk. Dat klopt. En soms ook of, of, iets, of een lijk misschien verplaatst is. Of. Uh, ja, daar, daar, is, daar heeft hij dan vooral de kennis van de ontwikkelingsstadia, zeg maar. Van die insectengroepen voor nodig. En. Uh, ja, soms kan dat helpen bij het oplossen van de zaak. Als een soort. Uh, ja, toevoeging aan de puzzel, zeg maar. Meneer Dekker, dit is wel spannend werk, zo te horen. Ja, het is heel leuk. Uh, als we le uh, nieuwe gevallen binnenkrijgen, dan is het altijd ook eventjes uh, om tafel kijken wat er is. Uh, het is heel gevarieerd. Het gaat van insecten, het gaat van planten... het uh, in beslag genomen beesten op schiphol door de douane... Uh, marktplaatsverkoop uh, van huiden, et cetera. Dus het is heel gevarieerd. En het is toch een soort van uh, ja, detective werk. Inderdaad, CSI is een hele goede vergelijking. En het is altijd van wie geeft het eerst het antwoord? Het is uiteindelijk de expert die de klap erop geeft. Maar als we de expert voor kunnen zijn, vinden we dat ook altijd leuk. En dus soms gaat het naar de politie. Maar in al andere gevallen, waar gaat de informatie dan heen? Uh, verzekeringsmaatschappijen, zeker als er ladingen zijn... waar vervuiling is opgetreden en een lading is steriel... en kan weggegooid worden, wie is er dan aansprakelijk? Ja. Dus wij leveren dan dat, dat stukje van de puzzel... Uh, bij het expertcentrum van Naturalis om de, in de rechtszaak zeg maar, te kunnen dienen... van uh, waar de schade verhaald moet worden. Daar wil ik dat ook een voorbeeld van horen van zo'n vervuilde lading. Hoe gaat dat dan? Nou, het, wat, je, wat je dan hebt bijvoorbeeld, uh, dat, uh, daar moet ik wel zeggen dat we daar ook heel blij zijn met de overkomst van het Zoologisch Museum Amsterdam. Want uh, de experts daarvan die zijn nu ook werkzaam bij Naturalis. En een, een van hen is gespecialiseerd in ja, uh, grote bulkgoeden zoals granen en zaden die over de hele wereld vervoerd worden. En Daar zitten dan wel eens uh, verontreinigingen in. En waar is dat dan ontstaan? En welke of, ontreinigingen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld met mijten. Je zou bijvoorbeeld uh, zuidvruchten, die zijn heel gevoelig voor uh, uh, aantasting door mijten. En dat, dat hangt dan samen met hoe je zoiets hebt opgeslagen. Of het misschien uh, vochtig is geworden onderweg, zo'n lading. Nou, al dat soort ontwikkelingsstadia, daar is uh, expertise over. En uh, kunnen we dus bij helpen om te kijken of, ja, of die schade ook kan worden toegerekend. En u kunt aan de er precies zien waar het vochtig is geworden. Nee, dat lukt niet altijd hoor. Maar uh, een enkele keer gaat uh, deze expert ook uh, daadwerkelijk naar de haven en naar zo'n overslagplek toe uh, om te kijken. En soms zijn het ook insecten die uh, bijvoorbeeld juist in zo'n havengebied voorkomen, hoewel ze verder in Nederland niet voorkomen. Maar zijn het dat altijd insecten? Want ik had het bijvoorbeeld in mijn inleiding over een muis en een pak <laughs> Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, daarbij was, uh, het daarbij ging het eigenlijk niet over cornflakes, maar vooruit. Uh, daarbij ging het eigenlijk om uh, dat deze muis daar... Uh, nou, daarvan wilde, we dus, wilde de, de vraagsteller dus weten van nou, waar is hij erin gekomen. En, uh, waar, was, waar zat hij in? Nou, hij zat in een container met goederen, zal ja. ik het maar even zeggen. <laughs> en uh, nou ja, toen bleek dus na onderzoek en hij heeft er ook een artikel aan gewijd. En waar tegen, ging die container onderzoek. naartoe? Mag ik dat weten? Hij, ging van, uh, van, hij, kwam van, hij kwam uit China en hij kwam uiteindelijk aan in Nederland met een... Uh, in een aantal omwegen. Ja. En waar uh, is, is die muis nu in die container gekomen? Ja, bleek Zeker. toch dat hij in Europa er hier gekomen is. Hij heeft een uh, gaatje gevonden in de container... en heeft zich daar een nest gemaakt. En dat kregen wij dus ook bij Naturalis. En dan uh, die... is die hele lading waardeloos dus? In dit geval wel, ja. En dan gaat het om miljoenen claims, neem ik aan. Ik weet niet, de, op zichzelf, de claim, de, de, zeg maar de bedragen die daarbij horen, daar horen wij eigenlijk zelden wat van. Zoals gezegd, we leven echt een stukje van de puzzel en in dit geval was het dus gewoon een Europese muis. U weet dat niet? U nee. weet niet uh, wat daarmee gemoeid is? Nee, nee, nee, nee, nee, Meneer Dekker, in CSI hebben de experts dus inderdaad van die enorme laboratoria tot hun beschikking met de modernste technieken, u ook? Ja hoor, we hebben een uh, DNA-laboratorium. Uh, we proberen het eerst visueel te doen, lukt dat niet. En we gebruiken de laatste tijd dus meer en meer de faciliteiten. Het wordt voor ons ook eenvoudiger, makkelijker, nu we echt goed draaien. Um, u noemde net even in het begin de vogels in de vliegtuigen. Uh, heb je een veer of een hele vleugel, dan kan je het visueel beoordelen door de expert. Kan je dan aan de veer doen, aan de hand van de veer? Aan de hand van de veer zien wij het eh, vaak al direct welke soort het is geweest... maar soms komt er echt een heel klein beetje gruis uit een vliegtuig... en dat gaat dan eh, naar het lab voor DNA-analyse. En op basis daarvan, je kan niet eens zien dat het een vogel is geweest... maar dan kunnen we toch de vogel eruit halen. Maar er zit dus één van de deskundigen zit voortdurend te vergelijken... Hey, die veer of dat plukje dons, dat lijkt daar en daar en daarop? We hebben een collectie in, in Leiden in Naturalis... van 37 miljoen dode beesten, planten en stenen en fossielen. Dus dat is een enorme referentie waar we naar terug kunnen, kunnen stappen... en dat is uniek... Uh, waardoor wij dit zo goed kunnen doen. Um, kijk, deze man is zo ervaren. Een heleboel heeft hij in zijn kop zitten. Dus dat doet hij zo. Maar komt hij er echt niet uit. Dan hebben we nu uh, gelukkig een DNA-lab achterhand. Ik zou zeggen meteen DNA, dat gaat veel sneller. Um... Nee, dat is niet waar. Nee? <laughs> nee? het is wel grappig. Bij deze vogelveren, we hebben een heel leuk uh, voorbeeld daarvan. Uh, ik weet niet of, ik daar, of daar nog tijd voor is dat ik dat noem. Ja hoor. Er uh, was een vliegtuig uh, aan de grond in Afrika... Een van de motoren was een grote vogel ingevlogen. En ja, de vliegtuig stond daar dus. Een heleboel passagiers eh, konden ook niet meer naar huis. Grote ja, schade, zou je kunnen zeggen. Toen is aan de hand van een hele vage foto... kon een van onze vogelexperts toevallig meneer Dekker zelf... die kon eh, denken van nou, we moeten het ongeveer daar zoeken. En toen kwam er dus eh, een hele zak met gruis- en motoronderdelen. Dat is toen op het DNA-laboratorium helemaal uitgezocht. En eh, hebben ze gekeken of er een stukje weefsel eh, tussen zat... Nou, ja, dat hadden ze wel gevonden en ook nog wat veertjes. Maar ja, dat weefsel, het was daar heet en warm. Dus dat was uh, ja, niet meer bruikbaar. En toen, uh, ja, toen hebben we dus toch met dat veertje uh, helemaal gedetailleerd kunnen kijken. Met referentiemateriaal uit onze eigen collectietoren. Nou, toen is toch die onderzoeker eruit gekomen. En was het dus sneller om het met de veerherkenning te doen. Maar de burgerluchtvaart heeft natuurlijk alleen maar last van vogels op het moment dat ze landen en stijgen, of niet? Dat klopt. Ja, dat was in dit geval ook. Ja, maar Defensie doet ook wel eens een beroep op u, omdat die toch lager vliegen die toestellen? Dat klopt. Ja, we hebben, uh, we hebben een afspraak met, uh, met de luchtmacht. En die, uh, die alle ja, zaken waar zij zelf niet uitkomen, ze kunnen zelf ook al aardig uh, wat determineren, dat komt uh, bij ons terecht. Kan ik als particulier ook bij u aankloppen? Nou, gelukkig heeft Naturaus een heel uh, mooi natuurinformatiecentrum. Dat uh, bestaat al sinds de opening van het museum. En daar kunnen alle bezoekers, particuliere kinderen... met vondsten en gekke vragen terecht. Meneer Dekker, wat betaal en... ik voor mijn edelsteen? De edelstenen nou, voor, uh, ja. dat heet Aten. Ja, nou, voor edelstenen, daar, daar, daar staat inderdaad uh, staat een kostenvergoeding tegenover. En dat geldt ook voor de zakelijke vragen. Maar uh, er was laatst bijvoorbeeld een vraag van iemand die zich afvroeg hoe het komt... dat een specht uh, als een gek op een, uh, op een regenpijp uh, gaat timmeren. Wat hij daar dan in godsnaam aan insecten kon vinden. Nou, dat doet hij eigenlijk alleen maar om zijn territorium af te baken. Dus dat was een hele leuke vraag. Maar dat is echt typisch een natuurinformatiecentrum vraag. En veel verzoeken kan Naturalis aan, of is er ook eindigheid? Ik hoop het niet eigenlijk. <laughs> nee, in principe kunnen we alle vragen aan en dingen die we niet, niet kunnen. Die, die, dat wijzen we natuurlijk aan. Ik af. zie nou, het, het niet, ook heel... maar ik hoor twee glunderende gezichten. <laughs> ja, nou, de web kan me laten zien. Nee, maar het is ook heel gevarieerd. We krijgen vragen uit alle hoeken van botanie en zoologie tot geologie. Dus we hebben zo verschrikkelijk veel mensen in dienst. We hebben een kleine honderd wetenschappers en dan nog een hoop collectiebeheerders. Dus die, kunnen de vragen van alle kanten aan? Het is niet dat er één of twee mensen belast worden in de organisatie, gulde, maar we kunnen een uitzetten in de organisatie. Ik wilde ja. zo zeggen: geeft die man een gulden. Hartelijk dank, René. <laughs> Heel graag, graag, gedaan. Decker. Decker. graag gedaan van ja. Naturalis in Leiden. Tot 12 uur nog fatsoen en onfatsoen in de reclame. En zijn bezuinigingen op het passend onderwijs wel passend? Dat in het Joopdebat. Na het nieuws, met Jan van der Putte. Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. De PVV wil bij het overleg over extra bezuinigingen... ook praten over andere niet-financiële maatregelen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV overleggen in het katshuis. Premier Rutte kondigde een totale mediastilte aan... rond de bespreking over de bezuinigingen. Ruim 100 organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking... roepen de onderhandelaars op om niet te bezuinigen... op hulp aan ontwikkelingslanden. Er is al 1 miljard op bezuinigd. De organisaties vinden het onrechtvaardig... dat mensen in extreme armoede opnieuw... voor de Crisis opdraaien. De energierekening is in januari 9% gestegen. Volgens het CBS komt dat vooral doordat gas duurder is geworden. Stroom en gas kosten een gemiddeld huishouden 156 euro per maand. Dat is 13 euro meer per maand dan vorig jaar. En de Syrische regering blijft proberen om internet te censureren. WhatsApp meldt dat hun dienst is geblokkeerd door de Syrische overheid. WhatsApp is de sms-dienst waarmee je gratis berichtjes kunt versturen. De regering probeert te voorkomen dat opstandelingen via internet... negatieve berichten sturen over president Assad. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Debora Black Ours, hoeveel cursiefjes heb je gevonden, Debora, vanochtend? Nou, vanochtend zijn het er drie. Ja, valt best mee, toch? Nee, heel ja, benieuwd. Nou, ik begin eigenlijk met de Apple Store. Ja, dat zal je vast niet ontgaan zijn dat die geopend is afgelopen zaterdag in Nederland. Want geen krant, tv of radioprogramma liet het onbesproken. Hulde, hulde. Um, en wie, wie, wie er weer was, die kreeg ook een, een, een cadeautje. Namelijk een Apple-t-shirt. Gewoon een oranje exemplaar. Helemaal niets bijzonders. Ik heb even gekeken. Er zit geen lijn in, zit geen taille in. Gewoon zo'n recht, recht aan shirt. Yeah. En op de borst heb je dan een Apple-logo met de woorden Dam. Dam, hè? Apple Dam. Dus ik moet het dan voorstellen, ga ik dan maar vanuit. Um, het is mij ook geheel ontgaan hoe belangrijk die t-shirts zijn. Maar de een na de ander wordt nu aangeboden op uh, marktplaats. En uh, het zijn behoorlijk forse prijzen die men vraagt. Ik heb vanochtend nog even gekeken. En als je ja, 50 tot 75 euro neertelt, dan heb je dus zo'n shirt. En bij sommigen ook nog een boekje. Zit er zit ook nog een boekje bij van uh, de feestelijke opening. Maar waarom doet iemand dat dan? Ja. Nou, dat heeft NRC ook uitgezocht. En ik citeer er een paar. Zo hebben we het parkeer geld er weer uit en voor de kinderen is het serieus zakgeld. Ja, mooie natuurlijk. Of aan het shirtje dat ik kreeg heb ik toch niks... tot ik op Marktplaats zag dat er flink opgeboden wordt. Ik zit op 45 euro en dat vind ik eigenlijk al meer dan genoeg. Maar het is maar net wat de gek ervoor geeft. Nou ja, en zo is het natuurlijk. Oh, dan je, heb je nog meer van die gekke dingen? Ja, nou, andere gekkigheid. Bijvoorbeeld over yoghurt die aan bomen groeit. Ja, het kan natuurlijk niet, maar 27 van de Australische schoolkinderen denkt dat dat wel zo is. Is dat niet zo dan? Nee, nee, helaas niet. Nee, ik, ik heb net nog gekeken buiten, maar geen yoghurt aan de boom, nee. Um, er is onderzoek gedaan onder 900 scholieren in het hele land. En het uh, AD schrijft erover vanochtend. En een andere opmerkelijke uitkomst vond ik ook wel dat driekwart van de tienjarigen denkt dat katoenen sokken dierlijke producten zijn. Ja, een van de onderzoekers noemt de resultaten een alarmbel die afgaat. Hij vindt het uh, verrassend dat de elementaire kennis ontbreekt... en dat leerlingen niet het verband kunnen leggen... tussen een hooi en een paar duizend cappuccino's. En nu heb je er nog een, als ik goed vertelde. Ja, ja, ja, dat klopt. Grote blijdschap is er namelijk in, in Schotland. Uh, in de Schotse plaats, ik hoop dat ik het goed uitspreek... Penutjuk, denk ik. Moet ik het zeggen. Um, 19-jarige Ryan Kitching die, uh, ging zijn kamer opruimen... en vond daar wat oude lotto biljetten terug. En onder het mom van niet geschoten is altijd mis... liet hij ze toch maar even controleren. En op één lotto biljet was een prijs van ruim 63.000 euro gevallen. Kitching. Um, mijn moeder had wekenlang zitten zeuren dat ik mijn kamer moest opruimen. Al dus uh, Ryan in de krant de Telegraph. De volgende keer hoeft ze het me geen twee keer meer te vragen. Dat lijkt mij ook niet. Altijd prijs. De Gids. Het begrip fatsoen speelt weer in de media de afgelopen tijd. Het fatsoen en onfatsoen van Job Coherne en Rutger Kastikum bijvoorbeeld. Maar hoe zit het met het fatsoen in reclame? Vroeg ik me af. Wat zijn de regels? En wanneer gaat de reclame te ver? Reclamedeskundige Charles Borman zit hier elke maandag. Dus dat vond ik een mooi thema. Zo. Charles, speelt fatsoen een rol in de reclame? Jazeker. Uh, het wordt zelfs expliciet genoemd in artikel 2 van de, recla van de Nederlandse reclamecode. En Die luidt als volgt: reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en dan komt die en het fatsoen. En hoe wordt dat dan, uh, uh, Ja, dat is een vaag begrip, toch, fatsoen. hoe wordt dat dan beoordeeld door die reclamecodecommissie? Nou, dat is, uh, kijk, als je nog even teruggaat naar dat tweede artikel, uh, dan zie je dat daar uh, objectieve en subjectieve normen genoemd worden. De objectieve normen, uh, hè, dat is in feite, uh, daar gaat het over goed of fout, hè? in strijd met de wet of in strijd met de waarheid, dat is vrij duidelijk. Subjectieve normen, het woord zegt het al, ja, het gaat over goede smaak, over fatsoen, over goede zeden, nodeloos kwetsendheid, het appelleren aan gevoel voelens van angst of bijgelovigheid, uh, dat is wat lastiger. Bij de beoordeling van die subjectieve normen... stelt de reclamecodecommissie zich ook wat terughoudend op, zoals ze dat zelf zeggen. Dus er wordt van geval tot geval wordt bekeken of volgens de huidige maatschappelijke opvattingen... de grenzen van het toelaatbaar zijn overschreden. Dus je kunt je voorstellen dat dat in de loop van de jaren ook wel verandert... Overigens, bij de subjectieve normen gaat het bijna in alle gevallen... en daar gaan de klachten ook meestal over, ja. de rode draad... over zaken die te maken hebben met seks en bloot... met geloof of met geweld. En die reclamecodecommissie bestaat uit reclamemakers zelf? Dus, uh, nou, ja, dat, dat moet even, slagen, hè? Ja, het is een zelfregulerend orgaan, zoals dat heet. Maar het zijn niet alleen maar reclamemakers. Er zitten vijf leden in die reclamecodecommissie. Reclame een onafhankelijke voorzitter. En dan namens de adverteerders. Er zitten dus adverteerders in, zit er iemand in. Uh, er zit ook iemand namens consumenten in. Hè, vanuit de consumentenbond, vanuit de media zit iemand in. En inderdaad ook iemand vanuit de reclamebureaus. En ja, die behandelen de klachten. Dat doen zij al sinds 1963. Dus dat is al ruim 48. 40 jaar, bijna 49 jaar in november. En uh, ja, dus uh, ik ga ervan uit dat die in ieder geval die uh, oordelen toch wel uh, goed zijn en goed gedaan worden. Overigens is het zo dat de uitspraken van de reclamecodecommissie niet bindend zijn. Je kunt je er niks van aantrekken, maar in vrijwel alle gevallen worden ze opgevolgd. Nou, heb jij die reclame vast wel gezien van in natuuriste camping? Ja. De Zalando en, commercial. De Zalando, inderdaad. Ja. Uh, meisjes die worden helemaal gek omdat de schoenen die ze via internet hebben besteld, omdat die arriveerden. Juist ja. even. Ja. Wat is dat? Zalando je ja, de online schoenenwinkel. Met een enorm aanbod aan schoenen van topmerken. En thuis bezorgen en terugsturen zijn gratis. Uittrekken. Ik heb het niet over de schoenen. Ik heb het over hem. En daar ja. werd dus over geklaagd. Over ja, daar de werd over geklaagd. Er was iemand die klaagde daarover. Die vond dit uh, een pornografische uh, tv-commercial. Nou, ik zag verder niks, hoor. Uh, nee, want de geslachtstelen en ook de borsten waren keurig geblurd, zoals dat heet. Is dat typisch Amerikaan om dat te doen? Nou, in dit geval was het met name gedaan om uh, ook kinderen uh, niet voor het hoofd te stoten. Dus de reclamecodecommissie heeft deze tv-commercial ook niet als pornografisch omschreven. Uh, en kon dus ook gewoon worden uitgezonden op de momenten dat hij uh, uitgezonden werd. En juist doordat het een en ander geblurd was, uh, konden kinderen hier ook naar kijken. Uh, en uh, overigens is het landen natuurlijk de winnaar van de low Lookie. maar niet geheel te zijn. Je had het over die, die subjectieve normen, hè? seks, bloot, geloof en geweld. Ja. Qua geloof, gaat het daar vaak mis? Uh, ja, religie is natuurlijk altijd ook gevoelig. Uh, overigens mag je religie, uh, mag je uh, als reclame, in een reclame uiting, mag je het thema religie gewoon gebruiken. Je mag het ook op een humoristische wijze doen. Denk bijvoorbeeld aan de Nespresso commercial met George Clooney en John Malkovich in de rol van ons lieve heer, of God eigenlijk. Uh, alleen je mag niet noodloos kwetsen, je mag niet spotten uh, en je moet een beetje voorzichtig zijn met de godsdienstige gevoelens. Overigens speelt op dit moment een hele interessante zaak. Die gaat op 8 maart spelen, over drie dagen. Want er komt de reclamecodecommissie weer bij elkaar ten aanzien van een commercial van Red Bull. Een tekenfilmpje ja. waarin we Jezus over het water zien lopen. Uh, en daar wordt een grapje over gemaakt. Nou, uh, de klacht is dat dit natuurlijk ook weer in strijd is... met de goede smaak en het fatsoen. Uh, en kwetsend zou zijn voor gelovigen. Nou, we gaan het afwachten. Ik denk overigens dat de reclamecommissie de klacht afwijst. Maar hm. dan loop ik wellicht op de zaken vooruit. En het andere subjectieve onderdeel, dat is geweld. Hè? Bijvoorbeeld uh, over een reclame van New York Pizza... Ja. waarin een groepje gangsters in de lood staat... bij een man die bloedend op de grond ligt. Juist. Hoe call this... Taste like fucking shit. En New York pizza we take great care when it comes to ingredients. New York pizza they're fucking tasty. Ja, en daar is ja, ook een ja. klacht over ingediend. Ook een klacht over ingediend, want dit was natuurlijk grof taalgebruik, gewelddadig de man lijkt in het plas bloed te liggen, maar het blijkt tomatensaus te zijn. En ook het tijdstip waarop de tv-commercial werd uitgezonden, daar had men problemen mee. Nou, De reclamecodecommissie heeft die klacht ook weer grotendeels afgewezen. De grenzen van het toelaatbare zijn niet overschreden, maar voortaan moest de commercial wel na acht uur worden uitgezonden. Uh, want de kinderen zouden die persiflage op de soprano's, want daar lijkt het een beetje op, niet begrijpen. Ook het grove taalgebruik. Uh, het woord fucking shit zit er allemaal in. Overigens hebben ze later in die hebben ze staat uh, alleen nog maar damn tasty gebruikt... en niet meer damn fucking tasty, dus dat woordje is wel uitgehaald. Dus uh, er is wel iets veranderd, maar niet zozeer in de commercial zelf, maar wel in de tijdstip en iets in de payoff. Dus het heeft wel zin om een klacht in te dienen... maar je wordt niet helemaal bevredigd. Nou ja, het heeft sowieso zin om klachten in te dienen... als het gaat om de objectieve normen, als iets in strijd is met de wet... of ja. je roept dat je de goedkoopste bent, maar dat ben je helemaal niet. Ja, en de subjectieve normen, het is afwachten. Uh, ik heb het idee dat de reclamecommissie de meeste klachten... die te maken hebben met die subjectieve norm onvatsoen, blasfemie en geweld eigenlijk vele afwijst. Uh, maar het resultaat kan toch zijn dat het na een later tijdstip wordt geschoven of dat de teksten gekuist worden. Nou, dan spreken we dus over fatsoen van reclamemakers. Verwijzen reclames wel eens naar fatsoen van de klant? Jazeker. Uh, er zijn een aantal uh, voorbeelden te noemen. Eén is bijvoorbeeld de uh, commercial waarbij het impliciet eigenlijk wordt gezegd van de ASN-bank. Het gaat over geld wordt pas fout, goed, uh, fout of goed uh, door wat je er samen mee doet. Hè, wordt heel erg gewezen op de rol van geld. En ook een beetje het idee dat ik kan beter naar de ASN-bank gaan... Want die doen er goede dingen mee. En heel expliciet hebben we natuurlijk de sierencampagnes, de Stichting Ideële Reclame... Hè, waarbij gewezen wordt op het onfatsoen van uh, mensen in de maatschappij. De campagne De Maatschappij, dat ben jij. Uh, de bekende campagne van Het Korte Lontje. En Aardige Mensen, dat zijn allemaal campagnes... die wijzen eigenlijk op het onfatsoen van de mensen... en ja, op de manier om een beetje fatsoenlijker met elkaar om te gaan, Felix. Dank je wel, Mooi, hè, zo'n afscheid. Dankjewel. Ja, mooi. Graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. U bent weer van harte welkom. Graag. Ik vond het fijn dat u mijn gast was. Ja. Michel Telo is waanzinnig populair. Dat is een Braziliaan, een jonge jongen nog. En hij zingt... Hij zingt leuk. <laughs> I seo te pego. Zimba. Nossa, nossa... Assim você me mata... Ai, seo te pego. Ai, ai, seu te pego. Delícia, delícia... Assim je me me maakt, ai je me maakt, als ai me maakt, als je me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 de Gids.fm Internationalist Francisco van Joles is aangeschoven op joop.nl. Francisco, goedemorgen. Zie ik een artikel over ontwikkelingshulp. Het lijkt al bijna vast te staan dat dat budget in ieder geval wordt wegbezuinigd. Ja. En uh, Ralf Baudelier die heeft daar een stuk over geschreven... naar aanleiding van de discussie bij Paul Witteman afgelopen vrijdagavond. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar Frits Bolkenzijn zat daar. Uh, Frits Wester zat daar en die zaten met elkaar samen... de ontwikkelingshulp nou, als uh, uh, onvermijdelijk op te heffen. Hè. Dat uh, moest je vanaf, dat deugd niet meer. Dolviansen reageerde erop en die zei nog onder andere... hij deed, dat, hij deed heel erg zijn best van ja, maar het is toch ook in ons eigen belang... Um, we moeten toch die mensen helpen, want dat is later ook ons. Daar willen we handel mee drijven. Nou, dat werd meteen van tafel geveegd. Dat zegt uh, Ralf Bodelier ook. Hè. Als je oprechte betrokkenheid voor de ander verpakt in de taal van eigen belang, dan leg je het altijd af tegen hen die het lot van de ander geen fluiten interesseren. En vandaag, we hebben er ook nog een ander stuk over: want allerlei bekende Nederlanders zijn nu in actie gestart om uh, het ontwikkelingsbudget uh, toch een beetje te, te, te uit de wind te houden. Uh, je geeft. Uh, ik ben de titel van de website weer even af. Oh ja, uh, je krijgt wat je geeft, punt nu. Uh, daar kan je een uh, tweet sturen naar de lui die nu aan het onderhandelen zijn... in het katshuis. onder andere Duitse Kroes uh, doet mee. Uh, Frits West, uh, niet Frits Wester, uh, Peter R. de Vries. Ik maak een uh, Freudiaanse fout, Vele uh, yeah. uh, Die roepen daartoe op. Dus, uh, en in april organiseren we met Joop een debat over, in Armenië, in Rotterdam... over uh, hoe het nu verder moet met de ontwikkelingshulp... dat we toch kennelijk weer zelf moeten gaan doen... en hoe je dat aan het beste doet. En hoe moet het nu verder met passend onderwijs? Want morgen gaan een hele... Een heleboel leraren staken in het hele onderwijs trouwens. En uh, we gaan discussiëren waarover, Francisco? Ja, dat komt door de geplande bezuinigingen op pastonderwijs. past onderwijs. Die Daar zijn de leraren boos over. En dat geldt ook voor Maddy Hulshoff. Moeder van een kind met autisme en leerkracht. Bezuinigingen leiden tot slechter onderwijs, ze vreest zij. En zij schreef een emotionele oproep op joop.nl. Ik ga erover praten met Maddy Hulshoff en met het VVD Tweede Kamerlid Ton Elias. Beide goede morgen. Mevrouw Hulshoff, uw zoon Gijs gaat naar een reguliere middelbare school... Kan Akast. het straks niet meer? Uh, ik hoop van wel. Maar um, in het kader van uh, de bezuinigingen op passend onderwijs... waardoor juist uh, het, het, het, het, het stukje wat hij nodig heeft om te kunnen functioneren... met zijn psychiatrische stoornis... laat het wel wezen, het is geen vlekje waar het kabinet nu over denkt. Het is echt een stoornis die een psychiater heeft vastgesteld. Uh, zal er zal toch begeleiding en ondersteuning moeten zijn voor hem om te kunnen blijven functioneren in deze reguliere En nu verwacht ik dat die Berlijn en die ondersteuning straks ontbreekt. Die gaat weg. Dat, dat, dat staat al vast. Dat die, weet u uh, zeker. Ja, dat weet ik al zeker. En dat heeft gijs brood weg, die, nodig? Die mensen worden, worden ontslagen. Hij heeft dat brood nodig? Hij heeft dat brood nodig, ja inderdaad. Want de, alle goede kwaliteiten die hij heeft... met een goede intelligentie... hij heeft toch afstemming nodig. Hij heeft iemand nodig die daar is... die ervoor zorgt dat zijn leeromgeving is afgestemd. Dat het leermateriaal is afgestemd. En dat de leerkrachten zijn afgestemd. En dat gaat niet vanzelf. Er is iemand nodig die dat moet doen. Sterker nog, de bezuinigingen werpen hun schaduw al vooruit. Want uh, de ambulant begeleiders uh, die ontslagen worden... die 5.000 tot 9.000 mensen... Die, uh, die, ja, sommige mensen die, die gaan op zoek natuurlijk naar een nieuwe baan... want uh, ja, die zien de bui al hangen. Met als gevolg, er mogen geen nieuwe mensen aangenomen worden. Dat de ambulant begeleider die nu voor hem zorgt... dat hij het werk uh, van twee mensen moet doen. Dus is er nu al minder aandacht. Ja. Meneer Elias, we zorgen over. het kabinet, ja. en u bent het daarmee eens... het op kinderen die extra hulp nodig hebben. Waarom? Daar ben ik het niet mee eens. Want uh, dat is ook niet waar. En ik, uh, ik hoorde net het verhaal van Gijs. Ja, ik, denk dat, ik hoop en ik denk dat u echt verkeerd bent voorgelicht en dat u zich vergist. Uh, want kinderen die echt hulp nodig hebben die blijven onder het nieuwe stelsel van passend onderwijs... ook gewoon hulp krijgen. De organisatie, zoals nu geregeld is, doen we het anders. Mag ik het uitleggen? Het is nu zo, de uh, ouders krijgen een rugzakje, zeg maar... een zak met virtueel geld, en dat geld gaat naar de school. Ja. En de school die koopt daar uh, hulp voor in. Uh, met hulp van de ouders. En ambu ambulante, ambulante begeleiders. begeleiders in het vreeswekkende onderwijsjargon. Ja. Mensen die van buiten, specialisten, even komen helpen op school. Wat zeg ik even, in het geval van uw zoon Gijs langdurig kan helpen. En waarschijnlijk, ik kan natuurlijk niet over individuele gevallen oordelen, maar waarschijnlijk, als u zegt dat is door een psychiater vastgesteld, is dus niet ja, dat, zomaar... Weet autisme ik heb je niet zomaar, dat ja. komt niet aangegroeid als ja, een vra, lastige vrat op een vinger. Dat is echt een heel proces waar je wat op school wordt geconstateerd, dat daar iets aan de hand is, misschien soms zelfs al in het gezin. Dan ga je naar de huisarts, dan ga je naar bureau jeugdzorg, dan ga je naar een geestelijke gezondheidsinstelling en dan ga je naar een psychiater. Ja, nee, ja, dat is, is niet zomaar wat. Nee, maar wat gebeurt er, Dat rugzakje wordt afgeschaft. Dat wordt afgeschaft om ervoor te zorgen dat scholen. Ik heb het niet over uw zoon, ik heb het niet over u. Maar dat scholen. Uh, het, er zit een perverse prikkel in. Die scholen krijgen geld. Soms gebruiken ze dat om een concierge aan te nemen. Het kan niet waar zijn dat door het systeem dat we hebben gemaakt... dat we nu één op de vijf kinderen in het voortgezet onderwijs hebben... waar iets mee is. Wat moet blijven is de zorg voor kinderen die dat echt nodig hebben. Ja, hoe gaat, ja, dat, dan hoe gaat dat dan gebeuren? U legt het eerst even in uit, meneer Elia, en dan komt u. Die ambulante begeleiders die gaan niet meer van buitenaf... Uh, uh, via een regionaal expertisecentrum, noem het allemaal maar op, worden ingevlogen. Maar de scholen krijgen geld. De scholen, je brengt je kind naar school en de scholen hebben zorgplicht. De scholen zijn verplicht om een kind dus aan te brengen. Dus er verandert hebben. voor Gijs niks? Dat denk ik niet. Omdat, uh, ik omdat... denk van wel. De er ja, verandert dus nu al wat. De begeleiders, waar meneer Elias het over heeft... die worden massaal ontslagen. Ik weet ook waar meneer Elias het over heeft. Dat uh, Het geld gaat straks van onderaf. Moet het naar de samenwerkingsverbanden gaan? Gaat naar de gaan? scholen? Naar de ja samen moeten ja, werken. Ja, en, die ja, kunnen, dat, ja. leg, en die kunnen uw begeleider gewoon Niet door elkaar heen praten. Leg mij het even Sorry. heel okay. goed uit. Uh, tot nu toe was het zo dat... Ik heb zijn rugzak bij me, uh, letterlijk. Waar ja. het geld in zat dat speciaal voor hem bestemd was. Voor mijn zoon Gijs. Oké, okay, dat krijgt u niet meer in de toekomst? Dat, dat, dat, en dat, dat geld dat gaat naar... Dat geld, een gedeelte van het geld, niet alles... gaat straks naar, van onderaf naar de samenwerkingsverbanden van de scholen. En die zeggen dan, die kunnen daarbij aan... Samenwerkingsverbanden zijn dat scholen die onder één bestuur vallen, ja, bijvoorbeeld? Ja, ja ook. Okay. Ja. ja. En dan kan een school zeggen... nou, ik heb hier uh, een kind uh, waarvan ik niet zo heel goed weet wat, wat er moet. Kan ik bij jullie, meneer Elias, hulp inkopen... Om dit kind te begeleiden. Nou, dat is een hartstikke nobel streven. Alleen het geld gaat in een hut, hut koffer naar het samenwerkingsverband, waar ook uh, de, de huisvesting van betaald moet worden. Nee. Waar ook de, nee. dat is wel waar, is het want het niet, geld is niet geoormerkt, meneer Elias. Is het dus geld geoormerkt, geld... meneer Elias? Het geld is bestemd voor ambulante begeleiding. Maar is, is het, het, het geld geoormerkt? Nou, dan nee. gaan we dat als het moet gaan we dat regelen. Dus nou, het Kijk, waar het om gaat, daar zijn waar, we alweer een waar, hele stap waar, verder. Waar het om gaat is dat dat. Wij houden in Nederland één 3,9 miljard beschikbaar. Nee, ik voor, wil het hebben over speciaal en voor passend kind. onderwijs. Voor uw concrete geld, mevrouw, geldt dat uw school, ik denk dat ik dat voor 99% zekerheid kan zeggen, als de de problematiek van uw zoon is, zoals u schetst... voor 99% denk ik dat te kunnen zeggen... dat uw school gewoon de begeleiding opnieuw kan inhuren... bij eventueel zelfs diezelfde meneer of mevrouw die hem begeleidt... van het geld dat nu nog over is. Wat we doen is, we snijden de bureaucratie en de onzin eruit. Nee, dat, nee, ik nee, ben het totaal niet, niet mee eens. Want ik zit hier wel, ik praat ze voor, voor mijn zoon grijs. Hè, om het concreet te maken. Maar er zijn, ja, U bent ook leerkracht, hè? Ik ben ook leerkracht, dus ik heb zelf ook... Uh, Kinderen in de klas die extra zorg nodig hebben... waarvoor ik trouwens überhaupt geen rugzakje heb aangevraagd voor, voor die kinderen. Omdat het in mijn range valt van... Uh, dat kan ik allemaal handelen. Okay. Maar ja... Waar bent u het was... nou niet mee eens? U zei, ik ben het er hier totaal niet mee eens. Zei nee, ik ben het niet met meneer Elias eens dat mijn zoon straks die hulp heeft, hulp krijgt. Waar hij hij... garandeert dat. Nou, ja, maar de school nou, kan, de school het, het kan geld, toch gewoon. Het geld maar er gaat. het is dus... geld bij de school, toch? Nee, de ja, school, kan, dat, dat die school zit... kan uw begeleider opnieuw inhuren. N dat geld zit in die hutkoffer. In die grote totale nou, dan koffer. Maar blijft zit echt niet in zitten. Je, nee, dat kan er ook uitkomen voor een kapotte cv-ketel. Maar dat dat kan wordt, ook. ik hoor niet nou, Dan nu, nu zou die schoolleiding toch geen knippen zwaar zijn. het dat is niet geoormerkt, meneer Elias. Nee, ik heb u, ik, heb, meneer meneer ik ja. heb u toch net horen zeggen, meneer Elias, dat het geld geoormerkt wordt. Nou, ik moet daar nog eens heel goed over nadenken. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, maar dat nee, zou nee even... U zei net dat je ja het ging nee? oormerken. Maar, ja nou, of nee? Nee, het is hey, dat niet moet... geoormerkt. Nee, nou, maar het zou toch idioot zijn dat een schoolleider... Een nee, maar wat anders... Nee, nee, nee, nee wat u praat er weer doen? overheen, nou, meneer Elias. Ja? Ja, het geld maar... is niet geoormerkt. Uh, gaat nee, maar... u dat oormerken, meneer Elias? Nou, dat denk ik. Dat weet ik, niet. Ik, ik zal niet. ik zal er heel goed over nadenken. Omdat ik niet wil dat ik in Den Haag ga bepalen... wat er in die scholen gebeurt. We hebben nou met heel veel moeite vastgesteld. Die scholen krijgen hun eigen pot met geld. Die moeten hun eigen verantwoordelijkheid... Nemen. En uh, de ouders moeten daar natuurlijk iets over te zeggen hebben via bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of wat dan ook. Maar het kan toch niet waar zijn dat als dat geld beschikbaar is, dat die scholen dat dan niet voor de begeleiding Mag, Gek gek genoeg, gebruiken. zei u nog, nog geen vier minuten geleden. Nou, dan gaan we dat regelen. Nou, dat het geoormerkt wordt. Ja, ja, precies. Nee, zei ik niet op, maar dat gehoord, zei u dus Dat zei ik misschien voor mijn beurt, omdat ja. ik vind dat dat. Nee, het geld was uw ervoor... beurt. Dus u zei. En dat dan gaan okay. we regelen. Ja, mevrouw, wat u nou discussie weer. of dat het geregeld wordt voor uw kind? Heel u, graag. U, u nou, komt hier. Ik in denk in niet dat de schoolleiding ja. dat moet doen. Ja. Francisco, uh, mag ik tot slot van jou nog een paar reacties uh, van joop.nl Ja, nou, er is iemand die zegt van alle, alle subsidie roept misbruik op. Hè. De, dat moet dus strenger gecontroleerd worden. En het lijken mensen steeds maar niet te leren dat als je regelingen treft... dat je ze dus streng moet controleren. En een leraar vertelt over een autistische leerling, Hij zegt, nou, dat ging bij mij in de klas heel erg goed. Maar als je er vijf van die leerling in de klas zet, ja, dat gaat niet zonder begeleiding. Dat is precies eigenlijk wat mevrouw Hultsoff beweert. Moeder Marie Hultsoff, hartelijk dank. Groet aan Gijs en Tweede Kamerlis, lid Ton Elias, van hetzelfde. Wat valt er nog voor interessants te zien op televisie vanavond? Nou, Er staat een drieluik over de berggorilla, die met uitsterven wordt bedreigd. Het programma Mountain Gorilla volgt wetenschappers, dierenartsen en veldwerkers... die samen de laatste honderd gorilla-families beschermen. Natuur op twee, om vijf voor half acht. Tegenlig bericht uit het Baskische stadje Mondragon. Waar de bewoners een remedie hebben gevonden tegen de economische crisis. Bijna alle werknemers in het dorp zijn mede-eigenaars van het bedrijf waar ze werken. En beslissen mee over de te volgen koers. Lijkt te werken, levert de coöperatie dus. Om negen uur op Nederland 2. En dan is er nog een interessante Deense documentaire: The Man Who Light the World into War. Dat is om kwart voor twaalf te zien op Canvas over geheime diensten. Jurgen van den Berg met Nie Lynch. Nieuwsport bestaat 50 jaar. We bellen even met de voorzitter van de jubileumcommissie, Hans Prakker. En Stand.nl, de stellingen terugdringen van het begrotingstekort... wordt te veel gedramatiseerd. En wie komt dat zeggen? Silvester Ivinger. Surf naar de gids.fm. Zom en lunch met Jurgen. Vrouwen. vrouwen. Vrouwen. Donderdag 8 maart, Internationale Vrouwendag. Met in de nacht klinkt anders, uitsluitend muziek van en door vrouwen. Donderdagnacht tussen 2 en 6...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 Open nu de spaar online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.